Twee uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Istanbul wordt er rond het Taksimplein en het Gezi Park nog steeds hard gevochten tussen demonstranten en de oproerpolitie. Er zijn tientallen gewonden binnengebracht bij een geïmproviseerd noodhospitaal. De politie begon rond acht uur gisteravond met de ontruiming van het Gezi Park en het Taksimplein. Het plein is inmiddels grotendeels leeg. Op het park en het plein is er ruim twee weken gedemonstreerd. Het begon als een protest tegen de bouw van een winkelcentrum, maar mondde uit in een protest tegen de regering. Gisteren zei premier Erdogan dat de betogers uiterlijk de komende avond het Taksimplein moesten verlaten. Maar gisteravond begon de oproerpolitie al met ontruimen. Nederland hoopt dat de nieuwe Iraanse president Rouhani zijn wens voor een betere relatie met het Westen zal waarmaken. Minister Timmermans verwacht alleen dat zijn speelruimte beperkt zal zijn. De relatief gematigde Rouhani won gisteren de presidentsverkiezingen in Iran met ruim 50% van de stemmen. Hij is volgens Timmermans onderdeel van de religieuze elite... die strak lijkt vast te houden aan het gevoerde beleid... om niet tegemoet te komen aan de gerechtvaardigde recht eisen... van de internationale gemeenschap, met name bij het nucleaire beleid. Timmermans zegt dat iedere stap van Iran... in de goede richting van hervormingen welkom is.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 Ja, welkom in de tweede uur van de Wereld van Filemon. Het programma waarin we uitzoeken hoe bepaalde zaken in het buitenland werken. En dat doen we met behulp van Nederlanders die in het buitenland zijn. Uh, we gaan een, een mooie wereldreis maken. Dus ik zou zeggen, ga ervoor zitten, doe je gordels vast. Uh, en geniet mee met verhalen uit Curaçao, Bangladesh... Australië En we eindigen deze wereldreis in Colombia. We gaan het hebben over diarree. Dit naar aanleiding van de 3FM-actie. Serious Request. Waarin de dj's uh, in een glazen huis zitten zonder eten. Uh, om geld op te halen. En deze keer uh, is dat uh, voor uh, diarree. Om diarree tegen te gaan. Want er schijnen veel mensen uh, te overlijden aan diarree. In vooral armere landen. En we gaan het hebben over gevangenissen. Uh, de burgemeester van Maastricht, meneer Hoes... die... Uh, had een gevangenis leegstaan en die dacht... de Belgen die komen ze tekort, uh, jullie kunnen onze gevangenis wel lenen. Best wel een goed idee, lijkt mij. Uh, maar hoe zit het met uh, gevangenissen in het buitenland, vroegen wij ons meteen af. Want ja, in Nederland wordt vaak gezegd... een gevangenis hier is een half hotel. Uh, ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld in Colombia dat niet zo is. Maar dat ga ik uh, allemaal uitzoeken met de Nederlanders die daar voor ons zijn. Uh, en dat is onder andere Egon, die zit uh, in Curaçao. Goedenacht. Hey, hallo, goeiedag. Uh, er is iets met jou gebeurd... Uh, uh, wat te maken heeft met koffie en een stagiair. <lacht> oh ja, alles wordt in de gaten, vrouw. <lacht> ja, we, houden, we zijn net China, hoor. Wij, uh, wij hacken Facebook en alles. Maar, maar wat is er precies gebeurd? Ja, dat is wel grappig, ja. Ik was een keer morgens vroeg... en toen schaam ik aan bij de ochtendshow. En bij de ochtendshow hebben we een stagiair, arm en beste... En uh, die, uh, die haalt dan natuurlijk wat koffie voor de ochtendjok. En dus zei hij: nou ja, weet je, nou als ik hier toch zit, kan ik nou ook wel eens een kopje koffie halen. Nou, dat viel niet helemaal goed bij hem. Dus hij heeft met de gazen genomen door die koffie uh, inderdaad te halen en te brengen. Maar hij had er zout in gedaan. Klassieker. <laughs> het is echt ik kan het zeggen, het is de meest ouderwetse en achterhaalde gas ja. die er bestaat. Maar ja, aan de andere kant was het eigenlijk wel weer grappig. Want het is, het is echt heel waar als je een slot koffie neemt en er zit zout in. Ja, klassiekers moet je altijd inhouden. Maar ik, ja, jij bent wel DJ van, van Dolfijn of Je de een stagiair. Die, is het toch normaal dat hij dan een kopje koffie voor je haalt? Ja, ja het leek wel. Niet meer dan normaal. Maar ja, goed, uh, hij, uh, hij, dacht, uh, hij dacht, hij heeft zijn spaarstage op het spel gezet. Hij moet nog één week. En hij is heel leuk deze week. <laughs> Dus je gaat hem goed terugpakken. Hartstikke goed. Hé, hey, zo meteen gaan we het hebben over diarree. Uh, ik ben op Curaçao geweest. maar nou, ik moet zeggen, vrij hygiënisch daar. Uh, en we gaan het hebben over gevangenis. Dat lijkt me dan minder ja. leuk op uh, Curaçao. Dus ik zou zeggen, blijf hangen en ik spreek je zo meteen graag. Tot dan. Karel Kuiperi in Bangladesh. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Jullie krijgen hoog bezoek dit weekend? Ja, klopt. Uh, de minister uh, komt uh, achter de prezens. Maar waar? In, in, in, uh, in, in jullie huis of in jullie gemeenschap? Of... <laughs> nee, die komt, uh, die komt hier naar, uh, naar Dhaka om eigenlijk uh, nog naar aanleiding van die ramp in die uh, textielfabriek. Ja. Die komt eens kijken, die wil eigenlijk met haar eigen ogen zien... hoe, uh, hoe dat eigenlijk hier eraan toe gaat uh, in die fabrieken. Dus die komt langs en die komt... Want voor komt, de duidelijkheid, uh, jij, jij, woont in, de, jij woont, uh, in, jij woont ja. in Dhaka? Ja. En dat is een, een grote stad daar? Of dat is wat? de hoofdstad. Dat is, ja. ja, dat is de dat hoofdstad. Dat is de hoofdstad van uh, Bangladesh. Maar, maar, zou je, maar de, en en dat en waar en, al die fabrieken zijn. En waar is, zit die minister dan normaal gesproken? Uh, die zit hier, denk ik, om de hoek dan in een vijfsterrenhotel. Oh, maar, maar, maar uh, waar komt die vandaan? De, de regering zit blijkbaar niet in de hoofdstad van Bangladesh. Oh, oh, hi. Nee, uh, het gaat over, hm. om de Nederlandse minister. Oh! Oh, oh, dat had ik heel niet begrepen. Oh, die komt... Ja. Oh, ja, nu begrijp ik het. Oh, nu valt het kwartje. Oh, oké. Okay. Nou, dat, ja. uh, nou dat, uh, dat wordt gezellig met, uh, met, met mevrouw Ploemen hoogbezoek. Want jij komt er ook vaak in de club waar veel Nederlanders zijn. Komt ze dan daar ook naartoe? Ja, daar ben ik dus wel benieuwd naar. Of Even dat, een borrelje uh, te drinken. Of dat gaat gebeuren. Of ze zich gaat mengen met het volk hier. Nou ja, als ze luistert, bij Karel ben denk ik uitgenodigd, mevrouw Ploemen, toch? Altijd. U bent <laughs> welkom. Ik zou zeggen, blijf hangen. Daar gaan we het zo meteen hebben over diarree in Bangladesh. Komt veel voor, lijkt mij. Kan ik me voorstellen. En we gaan het hebben over gevangenis. Ja, ja. Tot straks. Heel goed. Sophie, Sophie in uh, Australië. Goeienacht. Goedemorgen. Uh, jij bent dit weekend bij de State of Origin. Uh, dat is... Een... Uh, of, yeah. of hoe heet het Sorry, precies? Ga verder. Ja, State of Origin. Um, dat zijn uh, drie wedstrijden. En dat is uh, de staat Queensland versus de staat New South Wales. En dat is echt... Uh, ja, iets mega groot hier. Want we hebben het over rugby, dus ja, hè? Ja, rugby, ja, rugby. Ja. Maar dan een andere, een andere vorm van rugby dan... Australische stel. Ja, ja, Australische stijl Wat league heet het. Ja. En uh, het is echt, voor mij is het eer om voor dat team uh, van jou staat te spelen. dus Het is een grotere eer om State of Origin te spelen dan uh, voor het nationale team. Oké, okay. en... en Jij, jij bent er ook geweest, hè, bij zo'n wedstrijd? Nou, ik ga daar over anderhalve week naartoe. En de eerste wedstrijd uh, was vorige week. Ja, toen... Uh, maar het is echt... Ja? Daar ben je geweest, toch? Had ik begrepen. Nee, nee, nee. Oh. Ik, ga, nee, nee, nee. ik ga naar de volgende wedstrijd. Maar oh. uh, het is echt uh, een superbitse bedoeling. Want uh, al die supporters die zijn echt hardcore en... Uh, en uh, de spelers op het veld zijn ook veel agressiever dan zeg maar, een normale competitie. Ze zijn ook altijd pechtpartijen. En uh, ja, het is echt um, iets heel erg speciaals. Het is een <grijg> veel harder soort uh, rugby dan, uh, dan, dan wij kennen, toch, in Nederland? Er mag uh, veel meer. Ja, ik vind, ja. Ja, ik, ja, dat vind ik wel eigenlijk. Ja. Ze hebben ook allerlei um, uh, regels nu weer aangepast. Want eerst was ze een soort... Uh, shoulder charge heet dat. Dus als je zeg maar, met een schouder in je gezicht of zoiets wordt geraakt... Mm -hmm. dan, uh, wat, wat, uh, ja, dan krijg je, nou, je hoe heet dat, uh, van het veld gestuurd. Ja. Maar dat hebben ze nu ook allemaal toegelaten. En uh, ja, het is allemaal redelijk uh, een be best botte sport, ja. Maar jij was toch wel laatst bij een rugbywedstrijd? Ja, gisteren. Uh, uh, want je uh, speelt ook rugby. Oh, jouw vriend. Dus, uh, ja, dus oh, daar, daar was, was je. Oh, vandaar ja. de verwarring. En ja, ik had het in mijn info staan... dat je ja. toen we jou belden voor het voorgesprek... dat jij uh, slecht te verstaan was omdat je in, uh, bij een rugbywedstrijd was. Oh, en dan ga je naar je vriend ja, kijken die rugby uh, Ja, dat is echt... Uh, weet je wat je dus ook hoort? De eerste keer dat ik naar een rugbywedstrijd ging... het is echt... Nou ja, je weet niet wat je overkomt... maar als je dus zeg maar langs de lijn zit... Dan hoor je ook echt zo dat huid op huid klappen als mensen elkaar tackelen, weet je wel. Het lijkt me wel moeilijk om als vriendin naar je vriend op die manier te kijken. Toch? Um, ja, hij valt wel mee. Nou ja, ja. Ik bedoel, hij, hij heeft er uh, plezier in. Dus, uh, nou ja. Maar ben je niet bang ja, dat, hij, dat het er niet zo voorkomt? Um, nou, soms wel, soms wel. Maar meer, ik ben meer bezorgd dat hij uh, een keer een klap krijgt van iemand. Gewoon omdat een vechtpartij ontstaat de op het veld. Dan dat hij echt gebaseerd uh, ja, door het spelen. Dan dat hij zich verzwikt op een rugbybal. Uh, ja, of dat, ja. ja. Oké, okay, nou dan, dan, heb ik, dan, dan is het voor mij helemaal duidelijk... bij welke rugbywedstrijd je was. Hey, Zometeen gaan we het hebben over diarree. Of andere enge uh, ziektes ja? in Australië. En we gaan het hebben over gevangenissen. Ik ben benieuwd wat je daarover te vertellen okay. hebt. Blijf hangen. Ja, ik ook. <laughs> Oké, okay, tot, zo. tot zo. Tilbert, goeienacht. Goeienacht. Ja, goedenavond. avond. Jij bent onze nieuwe uh, aanwinst uh, in, in je zit in Colombia. Wat doe je daar precies? Nou, ik zit een, een aantal maanden in Colombia. Want je hebt hier in uh, Colombia eind juli heb je de World Games. En de World Games dat zijn de Olympische Spelen. Althans, de Olympische Spelen voor niet-Olympische Sporten. En welke sport doe jij? Dus ik uh, ben van het korfballen. Oké. Okay. En dan en, krijg je ik, ik, heel er, vaak heel uh, veel flauwe grappen om, om je hoofd, of niet? Ja, ja. Ik ben heel goed met voordelen. Ik ben ook nog ambtenaar. Oké. Okay. <laughs> dus uh, ik, uh, vandaar dat ik in Colombia zit. Ook een land uh, waar heel veel vooroordelen over uh, bestaan. Ja. Hey, en, en Nederland maakt natuurlijk wel kans uh, wat betreft het korfballen. Ja, dat is wel, uh, het, wel, het, wel het favoriet. Dat klopt inderdaad, ja. Is het dan niet lastig als sporter dat je dan zo'n toernooi ingaat en dat je weet van alles wat niet eerste plek is, is, is, is eigenlijk mislukt. Ja, dat, dat is lastig. Het voordeel is wel dat ik verder niet verbonden ben... met de Nederlandse uh, delegatie. Ik ben uh, hier gestationeerd vanuit de internationale korvalfederatie. Oh, ja. Ik hou me weer bezig met de organisatie... en uh, het geven van promotieactiviteiten en voorbereiding op het toernooi. Gaat het eigenlijk goed met... Uh, ik moet het kort houden, maar ik ben er gewoon heel erg benieuwd naar. Gaat het eigenlijk goed met het uh, korvballen in Nederland... Ja, het gaat hartstikke goed. Want het heeft natuurlijk een beetje een slechte naam. Terwijl het volgens mij gewoon een ontzettend leuke, uh, intelligente sport is. Maar ja, heeft... dat is inderdaad... Heeft het heeft natuurlijk wel een bepaald imago. Wat het lastig maakt is dat het internationaal natuurlijk nog, uh, dat er nog veel te winnen valt. Alleen, op hetzelfde moment uh, ja, gebeurt er ook al heel veel. In, uh, in uh, China Tp wordt bijvoorbeeld goed gespeeld. In Zuid-Amerika zijn er inmiddels verschillende landen uh, waar uh, gespeeld wordt. Uh, ja, dat wordt pas echt uh, duidelijk als je een keer gaat winnen van Nederland. Ja, ja. Er stond laatst wel een heel leuk stuk in de NRC. Oh. Maarten Vermeulen is het volgens mij een, een, een journalist van de NRC Next. Uh, en die schreef uh, een heel stuk over, uh, over korfbal en alle vooroordelen. En dat is het ook Ik heb het gelezen, ja. spuugzat was dat, uh, dat mensen die sport gewoon niet serieus namen. Dat het net zo'n intelligente en mooie en zelfs ruige sport is... als bijvoorbeeld basketbal of honkbal. Ja, nee, dat is ook zo. Kijk, je kan je nog tegen gaan verdedigen. Maar als mensen er niet zoveel mee hebben... Ja, dan leg je naar wat anders kijken. Ik vind het leuk, dus ik doe het. Heel goed. Uh, Zometeen gaan we het over heel iets anders hebben. Namelijk over diarree. Uh, uh, of andere enge ziektes die je zou kunnen oplopen daar in Colombia. En we gaan het hebben over gevangenissen. Dat lijkt me ook niet echt een pretje in, uh, in Colombia. Dus ik zou zeggen, blijf hangen. Nee, nee, en spreek pretje nee, zo, ja, komt goed. Komt goed. Sorry. Dan gaan wij uh, naar Prins. Ja, eens in zoveel tijd zet hij uh, een, een nieuw nummer op internet. En uh, dit is zijn laatste uh, creatie. Ain't gonna miss you when you are gone. No more curse, cause your way, nothing's worth it's salty talk on holy days, hey, I ain't gonna miss you, when you're gone. Every night is free Free of each other now Het allerlaatste nummer van Prince. Ain't gonna miss you when you are gone. Radio 1. Filemon Wesselink. BNN. De wereld van Filemon. Hij, hij blijft maar experimenteren, die man. Ik vind het een, uh, ik vind het een mooi, mooi nummer. En het is in ieder geval bijzonder. Wim Helsen. Griezelig continentje, als je het mij vraagt, ze mannen. Wormen, malaria, stof, zieken, buffels, kolonel, Gaddafi. Nee, nee, dan zit ik liever in de stad. Hm. Of Ebola, nog zo'n ziekte. Dan bloeide leeg, langs al uw openingen bloeide dan helemaal leeg. Zeven openingen telt een mens. Lang... Of vijf, er is al vijf, en heeft je Nou, Vijf, zeven, zeven, vijf. Wat niet uit, het zijn alle twee priemgetallen, zeg ik altijd. Ja. Wim Helse over uh, ziektes. Uh, waar hij iets van weet. Uh, wij gaan het hebben over uh, een van die ziektes. Namelijk uh, diarree. De uh, dj's van 3FM die gaan het glazen huis in om geld op te halen... om diarree tegen te gaan in de wereld. Want dat eist veel dodelijke slachtoffers. Vooral in de wat armere landen. Dus uh, diarree en uh, ja, daar pakken we ook gelijk wat andere enge ziektes uit... die je op kan lopen in het buitenland. De wereld.bnn.nl, dat is ons e-mailadres. Ben jij een Nederlander in het buitenland? En vind je het mooi om af en toe een verhaal te vertellen op Radio 1... Uh, Mail dan daarna toe, dewereld.bnn.nl. En ook uh, als je een thema aan wil dragen voor deze uitzendingen. Van zoek dat is in het buitenland uit. Hoe werkt dat precies? De dewereld.bnn.nl Egon Sibrandi op Curaçao, goeienacht. Goeienacht. Uh, Radio-dj al daarbij, Dolfijn FM. Uh, ja. Ik ben op Curaçao geweest. En wat mij opval, uh, opgevallen was, is dat ze daar heel hygiënisch uh, zijn wat betreft het eten. Ja, dat ligt er wel een beetje aan waar je... Kijk, we zijn hier altijd een klein beetje doel. Want aan de ene kant we hebben we hele normale, nette, chique restaurants. En, en daar zit netjes. We hebben net supermarkten waar alles netjes is. Maar er is ook wel een kant van Curaçao. Daar, zeg maar, wel van... Egon, rijden, Egon. Egon, sorry dat ik je onderbreekt. Je lijn is echt ontzettend slecht. Oh. En ik ben juist ja. van jou gewend dat jouw lijn echt uh, kraak, kraakhelder is. Ja. Ze komen ze heel... Uh, anders ga ik e eerst heel even, want je bent amper te verstaan... ga ik eerst heel even ja. naar Karel Kuiperi in Bangladesh. En dan kom ik daarna weer bij jou terug. Dan ga, loop, loop anders even het strand op of een berg. Dan uh, ja. hopen we je goed te ontvangen. Tot zo. Ja, zo. Karel, ben je daar al? Karel Kuiperi in Bangladesh? Ja. Nou, Dan gaan we eerst even luisteren naar wat feitjes over diarree... Uh, uit de rest van de wereld. De wereld van Filemon. Eskimo's hebben door hun constante voedingspatroon weinig last van diarree. Hun poep is heel donker en vettig door hun visrijke menu. De sledehonden zijn er overigens dol op. Strand in die broekie zou het Zuid-Afrikaanse woord zijn voor diarree. Helaas is dit niet waar en heet het in Zuid-Afrika ook gewoon diarree. Diarree is de nummer één reizigersziekte. Daarnaast kost de ziekte jaarlijks 800.000 kinderen het leven. De diarree wordt vaak veroorzaakt door darmparasieten. Maar in het buitenland kan je ook andere parasieten oplopen. Zoals de Guinea-wormparasiet in Afrika. Deze kleine vriend steekt na een jaar pas de kop op... en moet je letterlijk uit je lijf trekken. Maar dan wel met 2 mm per dag. Terwijl de worm zo'n 80 centimeter lang kan zijn. De wereld van Philemon. Ja, Karel Kuiperi in Bangladesh. Jij hebt eigenlijk uh, dit onderwerp aangedragen, min of meer. Ja, ja, dat klopt. Ik uh, las dat bij uh, de, de Serious Request actie, dat ze nu over diarree gaan beginnen. Ja. En toen, uh, ja, ik weet dat dat hier in Bangladesh een enorm issue is. Ja, leg eens uit. Um, ja, om te beginnen, mensen zijn... Uh, er is heel veel armoede, mensen eten heel slecht. En er is ook, en dat is het belangrijkste, heel uh, slechte drinkwatervoorziening. Ja. En uh, dat is eigenlijk uh, die combinatie uh, zorgt dat nou, iedereen heeft hier wel eens last van uh, diarree. Het is echt een groot probleem voor de, voor, de, voor de mensen hier. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde als in India. Uh, als je daar naartoe gaat, dan weet je op zeker moment krijg ik diarree. Ja, ja precies. Dus dat heb ja. jij ook al uh, ge, gehad, opgelopen? Ja, ik uh, ben ook al een keer aan de beurt geweest. Nou ja, is dat voor, voor, voor mij niet zo'n probleem, want ik uh, eet gevarieerd en uh, ik, als ik uh, drie dagen buiten Westen in mijn uh, bed lig, is het niet zo erg. Maar ja, voor de mensen die dan drie dagen geen uh, inkomen krijgen, uh, ziek zijn, uitdrogen en geen schoon drinkwater hebben om, zich weer, uh, om hun water weer op pijl te brengen... Mm -hmm. ja, zijn ze veel langer ziek, is dat echt een groot probleem. Ja, en hoe lang ben jij daar ziek van geweest? Ja, ik kon echt drie dagen helemaal niks. Nee, dat echt aan alle kanten eruit kwam. Hey, en ben ja, je daarna... Een beetje... ja. ja, ga verder, sorry. Nou, dat je, dat, je, dat je heen en weer moet naar de wc, maar dat je van het liggen en het staan... en het liggen en het staan en niet genoeg uh, vocht, dat je helemaal duizelig wordt. Ik ben flauw gevallen op de wc. Oh, gadver. Ja, dan heb je het wel heel erg te pakken gehad. Ben je nu extra voorzichtig geworden? Uh, ja, je kijkt altijd wel een beetje uit wat je eet... Maar het is toch nog steeds een beetje een loterij. Je kan drie keer lekkere snackjes eten bij de langste kant van de weg. En dan de vierde keer krijg je ineens uh, diarree. Je moet gewoon een beetje voorzichtig zijn. Maar ik vind het ook stom om nou alles daardoor te laten bepalen. Ja, er zijn ook allemaal verschillende theorieën. Hè? Er zijn mensen die zeggen: jij ja, moet alleen die hele uh, ch chique eetgelegenheden uh, bezoeken. Uh, maar er zijn ook mensen ja. die zeggen, ja, maar daar werkt personeel in de keuken. Ik denk dat ja, die zieke mensen, daar gaan we niet zo voorzichtig mee om. Die zeggen dan, ja, je moet juist op de plekken gaan eten... waar de, waar de, waar de lokale bevolking eet. Want dan weet ja, je dat het goed precies. is. Maar dat maakt dus eigenlijk allemaal geen reet uit al daar. Nou, je, je weet ook dat als je iets op straat gaat eten of waar locals eten, moet je zorgen dat je niet gewoon een plek gaat werken waar stromend water is. Waar ze niet water uit een emmer gebruiken. Nee, dat, uh, dat lijkt me logisch. Maar dat is wel. Ja. Uh, Daar denk je inderdaad niet zo snel aan. Dus het is wel iets goeds om op te letten. Ja, ik ben op, ja, ja. Als ik werk ben ik er altijd echt doodsbang voor. Want ja, je weet gewoon. Uh, als wij bijvoorbeeld in Bangladesh gaan filmen... dan zijn we daar drie dagen en dan moet alles erop staan. En als je in ja, die drie nee. dagen dan ziek bent, dan word, je, dan word je hartstikke gek. Nee, dat is logisch. Dus wij gaan dan meestal echt naar zieke hotels. En dat ja, klinkt dan een beetje decadent. Maar je kan, het is veel duurder als wij ziek worden... dan dat we uh, zeg maar 50 euro meer voor een kamer betalen. Nee, tuurlijk, dat is logisch. En ook als je ergens een week of uh, zo op vakantie bent... Dan is het gewoon zonde, maar ja, op een maand, op een tijd, zoals wij, als wij hier gewoon wonen, ja, ja, dan, dan gebeurt dat. Ja. Maar goed, er is ook een heel ziekenhuis hier die gespecialiseerd is op diarree, dus je kan wel terecht als je echt als er iets mis is. Ja. Hé, hey, en uh, gebeurt er iets tegen de diarree al daar? Ja, uh, dat uh, dat ziekenhuis wat ik net vertelde, dat bestaat echt al 40 jaar, mm -hmm. en die hebben uh, Zoveel data verzameld over de afgelopen jaren. dat zeg maar het bekende middel ORS. ja. dat is, uh, dat is grotendeels ontwikkeld hier in Bangladesh. Omdat dat. dus gewoon. Ja. Ja. diarreehoofdstad van de wereld is. ja, ja, sorry, dat je zo Centrum ja. van de diarree, daar zit jij middenin. ja, precies. Maar dat is. Maar, uh, uh, ja. Ik kom zelf wel voor dat, uh, dat, ze, nou, die hele, dat ze zoveel mensen helpen... dat ze heel veel uh, onderzoek hebben kunnen doen. Zometeen gaan we het hebben over een plek... waar waarschijnlijk ook veel diarree voorkomt, hè? <laughs> ja. De gevangenis. Ik zou zeggen, blijf heel hangen. Goed. En bedankt alvast. Oké. Egos DJ bij Dolphin FM op Curaçao. Goeienacht. Ik ga op een balkonnetje buiten nu. Dat ja, beter? ja, je, hoort, uh, je het hoort nu veel beter normaal ben jij, sta jij bekend als uh, kraakhelder correspondent. Nee, ik doe mijn best. Ik, uh, ik sta op een balkonnetje hoog ergens. Dus uh, als ik hier geen bereik heb, dan weet ik het niet meer. Maar uh, we hadden het over, uh, we hebben het over diarree en hygiëne. Dat hoort er natuurlijk een beetje bij. Wat mij opviel uh, toen ik op Curaçao was, was dat mensen met eten heel hygiënisch omgaan. Dat, uh, alles wat ze vastpakken hebben ze bijvoorbeeld uh, handschoentjes aan. En, is allemaal ook heel schoon, maar jij zei van... ja, het ligt eraan waar je, waar je iets gaat kopen. Ja, want, want, want kijk, de, de meeste normale, goede restaurants... hebben gewoon een nette, normale, schone keuken... zoals dat in Europa ook wel zou zijn. Maar ja, er zijn hier ook wel wat lokalere restaurants. En, en er zijn toevallig vorig jaar een aantal keer... Uh, foto's gemaakt in, in uh, keukens van, van Chinezen, zeg maar. In die kleine toko's. Mm -hmm. En uh, dat was echt wel schrikbarend, hoor. Dat, dat, dat, daar word je echt wel heel angstig van. Uh, ...dode kippen die gewoon opgestapeld liggen te wachten tot ze een keer, uh, keer, uh, keer gevuld ge gaan worden. Buiten de koeling en zo, uh, yeah. uh, ja. Ja, ook, ook levende kippen die, die rondlopen Ze gaan echt gewoon heel bar en boos uit. En da daar zit ook wel het risico. Ik hoorde uh, vorige correspondenten net zeggen, ja, je het blijft toch een beetje een gok. En dat is hier ook, ik eet best wel vaak op straat of, of bij kleine snackjes en dingetjes. En ja, in principe is het altijd wel goed, maar... Blijft altijd risico aan, weet je. Dingen kunnen er bijvoorbeeld net wat langer liggen dan eigenlijk zou moeten, bijvoorbeeld. Ja, ja, daarom had ik altijd veel soep op Curaçao. Ja, soep is, is redelijk veilig. En ik ja. moet zeggen, het is niet heel veel voorkomend of zo. is dus over het algemeen is het redelijk goed en redelijk hygiënisch allemaal. Alleen, ja, het ligt dat een beetje aan je maag. Ik, ik ben zelf heb ik niet zo snel last. Maar als je dus als toerist uit Europa komt, of, of Noord-Amerika... ja, dan kan ik me toch voorstellen dat je het wel eens een keer uh, wat oploopt. Nou, is dat... Uh... Die band is dat vooral in die Chinese tentjes... of is dat ook uh, in tentjes van uh, mensen uit Curaçao? Ja, ik moet eerlijk zeggen... dat die Chinezen hebben bijna alles overgenomen. Oh. Dus, dus je, je, hebt, je, hebt, je hebt niet zo heel veel tenten meer van Curaçao. Die zijn er natuurlijk wel, maar, maar de, de heel veel zijn, zijn Chinezen. En die zijn, uh, die zijn niet zo heel hygiënisch. Dat, uh, de foto's en de, ja, de, de onderzoeken die naar zijn... is dat niet zo heel goed geregeld eigenlijk. Ja, wat die zijn ja, vrij... Ja, want die, die, die douchen zich ook twee of drie keer per dag. Ja, ze... en de zijn over het algemeen wel netjes. Alleen, alleen kijk, wij kennen uit, uit Europa natuurlijk hele echte echt hoge standaarden. En dat is, dat is ook voor een cursauna natuurlijk gewoon anders. Weet je. je bent hier toch gewoon van het eiland. En dus vind je het allemaal niet zo heel gek... dat het vet er al, al twee jaar lang in zit... en dat het s'nachts gewoon dat een beetje koud wordt... en dan s morgen weer warm en Dat zijn toch andere, andere standaarden. Het is ja. ook niet per se heel slecht te zijn... Nee. Maar ja, er, er zit wel verschil in natuurlijk. Begrijp je. Egon, bedankt. Zometeen gaan we het hebben over gevangenissen. Uh, daar zit ook veel verschil in, uh, heb ik begrepen. Dus ja, zo hoor ik jou graag daarover. Ik ben binnen geweest. Oh. En zonder straflat. Nou, ik, uh, ik, <laughs> het is goed dat je dat erbij vermeldt. Ik ben benieuwd. Tot zometeen. Oké, okay, tot zometeen. Sophie Scheuters uit Australië. Goeienacht. Hoi. Hoi. Uh, ja, diarree lijkt me in Australië niet een groter probleem dan in Nederland, toch? Nee, het lijkt me ook niet. Nee, volgens mij is dat niet echt een probleem. Uh, maar we hebben hier andere dingen. We hadden laatst een uh, hepatitis A-uitbraak. Gezellig. Uh, maar dat was door iemand die, uh, die was in Indonesië geweest... en die had denk ik zijn handen niet zo goed gewassen. En die werkte bij een uh, tentje en dat heet Sumo Salad. Dus daar maken ze salades. Mm -hmm. En uh, ja, toen heeft hij dat toch doorgegeven aan een aantal andere mensen. Ja, en de laatste is natuurlijk alles rauw. Dus ja, als, je dan, uh, als er dan een ziekte op zit, dan kookt het er ook niet uit natuurlijk. Nee, nee, nee. Dus dat was, uh, maar ja, verder niet echt. Maar wat we hier wel hebben, uh, is een beetje hip and happening op het moment. Dat is de um, uh, Australian Bat Lissat Virus. Of... En dat, ja... Um, yeah? Een soort hondsdolheid, kan ik me daarbij voorstellen? Ja, ja, ja, een soort hondsdolheid. Dus uh, mensen die krijgen dan uh, van die uh, exorcismeachtige symptomen. Dus uh, schuim op de mond en uh, convulsies heet dat. Van die uh, soort epileptische aanvallen. Ja. En uh, ja, dus dat is een beetje nu op het moment. Maar dat zijn mensen die gebeten worden door een vleermuis. Begrijp ik dat goed? Ja, of gekrapt zelfs. Ah, oh, gadver. Uh, voor mij is dat ook een soort ja, het... van nachtmerrie van mensen. Ja, dat is, beetje, dat is een beetje... Ja, maar je hebt hier ook zo ontzettend veel vleermuizen. Dat is echt niet normaal. Maar komen die ook echt uh, op je af om je te bijten? Uh, nee, nee, ze zijn wel bang van je. Uh, en laatst was er wel een jongetje overleden... die zeg maar, per ongeluk door zo'n beest was gebeten. Ik weet niet in wat voor soort omgeving dat is geweest. Maar die mensen die, die, uh, die, die vliegen dan per ongeluk tegen je aan en dan bijten ze je? Ja, dan bijten ze je. Of uh, dat jongetje was dus gekrapt. Dus ja. misschien dacht hij, uh, had die vleermeisjes niet liggen of zo... en dacht hij, uh, ik pak hem even op en toen is hij gekrapt. Gadver. Ja, naar hè? Ja, ja vliermeisjes zijn voor mij altijd van die hele lieve onschuldige diertjes. Waarvan iedereen zegt, ja, ze zien heel eng uit. Maar ik zeg altijd, ja, maar ze doen toch niks? Dat is toch heel leuk? Ja, wij hebben ze altijd ja. boven het huis vliegen. Maar ja, ze kunnen blijkbaar dus uh, best wel enge ziektes uh, verspreiden. Ja, het is heel naar. Net zoals duiven, die kunnen dat ook. Ja, ja vliegende ratten zijn het. Hè? Uh, oh ja, ratten, ja, gaf darry. Nee, vliegende maar, ratten. Uh, zo, zo noemen ze de duiven in Amsterdam, vliegende ratten. Uh, oh ja? Ja, omdat ze inderdaad ook oh, ziektes uh, verspreiden. En, en, Ik niet te dichtbij komen. Maar Australië is sowieso wel het land van de enge beesten, toch? Ja, je kan hier echt allerlei enge ziektes oplopen. Uh, als je wordt gebeten door een slang of. Uh, uh, van die giftige padden die we hier hebben, caintoads, ja. uh, die hebben van dat giftige slijm. Dus als je dat dan op je huid krijgt, uh, nou, dan moet je eigenlijk ook lineairet naar het ziekenhuis. Ja. En, ben, en je, uh, je, yeah. ben je zelf al ziek geweest daar? Um, nee, niet door een beest. Oh. Gewoon, nee, gewoon een ik. ordinaire griepje. Ja, ja. ja, een beetje zwaai. <laughs> nou, gelukkig toch? Ja, zeker. het is voor nee, maar... jou dat je gebeten bent door een hondse vleermuis. Nee, dat lijkt, me, dat lijkt me niet echt fijn. Nee. Hey, zo meteen gaan we het hebben over gevangenissen in uh, Australië. Ik ben benieuwd uh, wat daarover te vertellen valt. Dus ik zou zeggen blijf hangen en dan uh, kom ik zo bij je terug. Uh, ja, is goed. En pas Tot ondertussen op voor de vleermuizen. Tot zo. Ja, doe ik. Goeienacht, Tilbert in Colombia. Goedenavond. Ja, in, in Colombia heb je sowieso die, uh, die ziekte uh, in het stilstaande water. Dat kleine wormpje. Toch? Ja, dat, dat, dat klopt inderdaad. Dat klopt inderdaad, ja. Je hebt, uh... Hoe heet het ook alweer? Ja, ik weet niet precies welke je bedoelt, maar je hebt malaria. Maar dat is natuurlijk via de mug. En uh, wat je eigenlijk de meeste angst inboezend... is uh, ook weer via muggen, dat is het uh, dengue-virus. Knokkelkoorts. Knok akkoord, ja. En dat is wel iets dat hier hoog op de uh, agenda staat. Dus je wordt uh, inderdaad op televisie regelmatig uh, dingen aangegeven. Van joh, let op uh, dat je geen bakjes water op je balkon laat staan. En uh, dat je zorgt dat je s'nachts uh, je ramen dicht hebt. Of in ieder geval muggerscherm uh, uh, erin zet. Want uh, ja, daar elk jaar sterven daar wel de nodige mensen aan. Ja, ja. ja voor mij heet het reizigersdiarree. Uh, dat is een soort beestje okay. en dat, dat zit dan in het stilstaande water. En ja. Dat, dat is ook heel vervelend, want het kan ook... Als een keer iemand die dat gehad heeft, dat kan dan ook... Na een hele tijd kan het in één keer op gaan spelen. Dan weet je eigenlijk niet dat je het had de hele tijd. Dus dus, ik, ja, dat zou kunnen. Daar ben ik zelf wat minder bekend mee. Daar moet je in ieder geval voor oppassen. Ja, ik was ook in, in Colombia geweest en ik was daarna ziek. Dus ik was heel erg bang dat ik dat had... Maar gelukkig okay. was het gewoon uh, voedselvergiftiging. Ordinaire voedselvergiftiging. Dus... Uh... Ja, dat, uh, dat heb je overal, ja. Ja. Uh, de... En ben jij al ziek geweest daar? Als topsporter Weet nee, Le ik... je denk ik heel goed op je lichaam, hè? Ja, je moet inderdaad goed op je, op je lichaam letten. En uh, nou, wat ik al zei, je moet je voornamelijk goed op letten... dat je voldoende muggen ja, weer in de middelen opspuit. Dus dat is wel een nadeel. Ik zit hier in Kali. En daar zit uh, 365 dagen per jaar boven de 25 graden. Maar ik ben nog niet heel erg bruin, want uh, je moet, naast de zonnebrand moet je ook voldoende mugspullen uh, en spullen op, op smeren om te zorgen dat je niet, uh, ja, niet gestoken wordt. Nee, nee. Uh, en, en het eten uh, vind ik daar vrij uh, hy hygiënisch, toch? In Colombia, hoe, hoe dat geserveerd wordt en, en bereid. Ja, ik moet zeggen, daar heb ik uh, niets te klagen over. En het leuke is inderdaad zelfs wel dat je juist uh, veel, hier in Kali in ieder geval, je veel kioskjes langs de weg. En uh, ja, je moet wel een beetje weten waar je moet zijn. Maar als je wat locals kent, die weten vaak hele goede kioskjes waar je echt onijs lekker kan eten. Ja. Dus uh, ja, dat uh, gaat een beetje tegen, tegen de stemmen in dat je alleen maar moet eten in uh, luxe restaurants. Ja, en vind je het eten lekker daar in die lokale tentjes? Ja, ik uh, moet ik zeggen, ik kan uh, er wel van smullen. Ja, het is wel lekker, maar heel, heel bijzonder vond ik het ook weer niet. Ze, ze nou, hebben natuurlijk niet echt lekker... een, een, een eigen eetcultuur. Dat hebben ze niet echt. Nou, je hebt hier in Kaan in, in ieder geval heb je wel sowieso veel bonen. Nou word je daar niet heel erg vrolijk van, moet ik eerlijk zeggen. Nee, Zodat nee. Als we een hebben, dan uh, zit dat er wel dicht tegenaan. Maar je hebt wel leuke, uh, hele lekkere fruitdrankjes... Oh ja, ja dat, en, uh, die, die zijn dit is echt heerlijk, duidelijk. Dit is van het fruit hier. Ja. Nou, uh, duidelijk verhaal. Uh, uh, en ik, ik kan niet opkomen hoe die ziekte nou heet... Uh, waar je inderdaad diarree van kan krijgen... dat uh, vooral in het uh, stilstaande water uh, voor, uh, voorkomt. Maar uh, ik ga zo meteen een plaatje draaien. Dan ga ik het even opzoeken hoe dat heet. Maar ik zou zeggen, pas op, dat is het grootste gevaar... heb ik begrepen, van de gidsen al daar... Uh, voor stilstaand water... Want daar zit dat ja. het wormpje in. Dat komt zo uh, voordat je het weet je lichaam uh, in. En dan heb je hartstikke diarree. Uh, Ik, uh, zorg dat het water blijft stromen. We gaan het zo te hebben over uh, gevangenis in Colombia. Lijkt me ook geen pretje. Nee, dat is een leuke verhaal inderdaad. <laughs> dan gaan wij naar een uh, legende luisteren... die uh, afgelopen week in de Ziggo Dome was. Uh, met een prachtige stem natuurlijk. Rod Stewart. Met mijn favoriete nummer van hem. I don't want to talk about it. Tell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 Rod Stewart, afgelopen week in de Zero-Dom. I don't want to talk about it, was het natuurlijk. Radio 1. Heeft hij de macht in de benen? Filemon Wesselink. En hij staat! B-N-N. de wereld van Filemon. We gaan eerst luisteren naar Menno Boeg... die in zijn programma Boeg in de Baaiers een rondleiding krijgt... Door de, door de ruimte waar de persoonlijke bezittingen... van de gedetineerden worden bewaard. Alles wat hier staat en hangt... Mogen ze niet op hun cel hebben? Kleren mogen ze over het algemeen mee gewoon hebben, behalve camouflage dan. Wat is dit nou? Iemand is op 31,5 5 ja. ontvlucht? Ja. Kan voorkomen dat zit hier ze zijn privéspullen. Dus je hebt alles uit zijn cel gehaald, dat zit hier nu in? Ja. En dat uh, wordt een jaar vastgehouden. En dan? En na een jaar dan maken we er foto's van, registreren we het ook en dan uh, wordt het vernietigd. Dus. Dan hebben ze een jaar de tijd om Spel op halen, Ja, het, uh, ik begrijp eigenlijk helemaal niet waar het gelach vandaan komt. Uh, we gaan het hebben over gevangenissen. Uh, naar aanleiding van de burgemeester van Maastricht... die een gevangenis over had, uh, niet genoeg uh, gedetineerden... en die die wel uh, wilde uitlenen aan de Belgen... want die uh, komen cellen tekort. Een goed plan lijkt mij van, van uh, burgemeester Onno Hoes. Uh, en dat deed ons afvragen hoe zit het uh, met gevangenissen in het buitenland. Hoe zien die eruit? Uh, de wereld.bnn.nl, dat is ons e-mailadres. Ben jij een Nederlander die in het buitenland zit... en vind je het mooi om af en toe een verhaal te vertellen op Radio 1? Uh, mail dan naar de wereld.bnn.nl. Karel Kuiperi in Bangladesh, nogmaals, goedenacht. Goedenacht. Het lijkt me niet uh, een pretje om in Bangladesh uh, in een gevangenis te zitten, toch? Nee, zeker niet, zeker niet. Uh, je moet je voorstellen, bij ons uh, is, uh, is er al ophef... als er misschien twee mensen op een cel zitten. Maar hier zitten er makkelijk 25 of 30 op een soort... Uh, ja, hoe groot zou dat zijn? Ja, misschien uh, 35, 40 vierkante meter. Hoor je dan ook vaak dat mensen dat dan niet overleven? Uh, nou, wat je wel hoort, is dat er veel ziektes uh, voorkomen... Dus uh, er zijn regelmatig uitbraken van bijvoorbeeld uh, tuberculose en dat soort dingen. Dat is echt een probleem in de gevangenis. Ja, en uh, komt, uh, kan iedereen in de gevangenis terechtkomen? Ik weet dat uh, Bangladesh hele rijke mensen heeft en ook hele armen. Uh, als rijke kan je dan ook gewoon een lul zijn en daar terechtkomen? Uh, nou, als rijke Bangladeshi heb je toch eigenlijk wel vaak connecties... Uh, en kan je zorgen dat het niet zo ver komt. En hoe doe je dat dan? Uh, eigenlijk. Nou, uh, ja, in zo'n corrupt systeem. dan. Uh, word je misschien wel veroordeeld. maar zorg je, betaal je iemand af. zodat je niet uh, in de gevangenis komt. Of wat sterker of ook gebeurt. is dat je uh, iemand anders laat opdraaien. voor, uh, voor jouw uh, straf. Dus uh, dan uh, zegt iemand anders. die zegt nee, nee, ik was het. En wat je doet, dan zorg je in de tussentijd voor zijn familie. En als hij na vijf tot tien jaar vrijkomt, dan geef je hem een baan. Dan heb je eigenlijk als werk gewoon dat je gevangene bent. Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar ja, voor hetzelfde geld loop je tuberculose op en uh, is het kassie zes. Ja, ja, maar dan weet je wel dat er voor je familie gezorgd wordt. Tenminste, dat hoop je dan. Ja, en dan is het ook maar de vraag, als die vent zo corrupt is om jou aan de bak te laten zitten, is er nog maar de vraag of hij doorbetaalt als je dood bent. Hey, die gevangenissen, dat is dus echt vreselijk. M maar zijn er dan uh, geen protesten tegen? Uh, nee, dat is wel grappig. Dat heb ik eigenlijk niet uh, gemerkt. Er zijn wel. Nee, het gaat nooit over de situatie in de gevangenissen. Want de mensen denken van je ja, eigen schuld dikke bult, als je daarin terechtkomt. Ja, maar het zijn ook de mensen die wat door, door dit soort corrupte praktijken... zijn de mensen die in de gevangenis zitten... zijn nou niet echt de mensen die heel mondig zijn. Nee. Het zijn de, de, de armste criminelen die geen borgtocht kunnen betalen... of geen connecties hebben... Om, uh, om zich vrij te lullen of om eerder vrij te komen. Ja. Dus ja, dat is niet echt een, een, een groep die heel veel mensen kan mobiliseren om daar wat aan te doen. Dus uh, voorlopig zal het wel slecht blijven daar in de gevangenissen? Nou, dat, uh, die kans is wel groot, ja. Karel Kuipery, bedankt voor je bijdrage deze nacht. We moeten snel verder, want uh, Tilbert, daar gaan we zo meteen ook nog naartoe... naar Colombia, die is terug geweest. Ik ben benieuwd hoe dat was, Colombiaanse gevangenis. Maar ik denk dat hij wel gelijkenis uh, heeft met de, de gevangenis in Bangladesh. Dat denk ik ook. Tot de volgende keer, Karel, dank je. Jo, dank je. Sophie in Australië, goedenacht. Hallo. Zit daar omdat je man Australisch is... Uh, de Australische ja. uh, uh, gevangenis. Hoe staat die bekend? Uh, nou, die zijn een beetje hetzelfde als in Nederland, weet je wel. Dan zijn er van die zwaar veroordeelde criminelen die dan opeens waar dan opeens blijkt dat ze een flatscreen TV op hun, uh, in hun cel hebben en mobieltjes en weet ik wat. Dus uh, dat wordt niet altijd goed ontvangen. Hè? Maar uh, ja, omdat het een beetje vergelijkbaar is, dacht ik, nou, ga ik even kijken naar uh, of uh, mensen een soort spectaculaire ontsnappingspogingen hebben gedaan. Nou, dat viel je eigenlijk ook een beetje tegen me. <laughs> uh, <laughs> ja, maar, ja. Uh, want weet je, een tijdje geleden in Nederland was er ook uh, is iemand met een helikopter ontsnapt. Ja, weet je dat, nog? ja dat weet ik nog ja. heel goed. Ik kan niet meer op ja, zijn naam dat komen, hier... maar ik kan me nog heel goed herinneren, ja. Ja, en uh, nou, dat is hier in Australië ook gebeurd. Een uh, vrouw van uh, een van de gevangenen, een in een Australische gevangenis hier... Uh, die dacht, uh, nou, ik uh, moet hem uh, vrij uh, krijgen. Dus die heeft een uh, helikopter, uh, die heeft iemand onder druk... Uh, of nou, met pistool tegen zijn hoofd uh, naar de gevangenis laten vliegen. Is geland, zeg maar, op de binnenplaats van de gevangenis. Mm -hmm. uh, en toen is hij erin gesprongen en zijn snel weggevlogen. En die zijn zes weken... Uh, Lang zijn ze vrij geweest en toen daarna zijn ze allebei opgepakt. Toch, hè? Maar ja, toch wel. Maar goed, ja, dus niet echt hele boeiende dingen. Of dacht jij nou van, nou, dat zou ik wel willen weten over Australische gevangenissen? Nee, nee, nee maar de, de, het is natuurlijk wel een gevangenis geweest, Australië. Toch? Uh, ja, ja, ja, ja het, was, uh, het is een gevangenis geweest. Oh ja, wat ze wel doen trouwens. Ja, vertel dat de, eens, de de... want dat weet misschien niet iedereen. Waarom is Australië uh, een gevangenis geweest? Uh, nou, uh, toen uh, Australië was ontdekt uh, door de Engelsen, wel, nou ja, wij hebben het natuurlijk eerst ontdekt, uh, maar goed, daarna kwamen de Engelsen, die <laughs> hebben het echt officieel hun eigen land gemaakt. Ja. Yeah. En uh, die hebben dus al hun uh, uh, uh, ja, convicts, zeg maar, naar Australië gestuurd, in eerste instantie. Ja. Yeah. Dus uh, de eerste Australische uh, bevolking, naast de aboriginals natuurlijk, zijn, uh, zijn dus uh, Engelse convicts geweest. ja. Yeah. Ze dus zijn gezellig hier. Ja, want hoe gaan ze daar eigenlijk mee om? Dat je, ja, dat de, de, de geschiedenis van je land is, dat, dat, dat het eigenlijk allemaal criminelen zijn. Dat lijkt me een, een rare, raar idee. Ja, dat lijkt me ook heel raar. Nou, ik weet het niet echt. Want. Um, Die vriend van meen, jou, dat is ja, kijk, gewoon een, een, een, een, een, een familie van, van, een, van criminelen. Uh, ja, dat is wel, uh, dat kan zo uh, <laughs> zijn, ja. Dat zou het ook kunnen zijn. Uh, ik, ik, ik weet het niet eigenlijk, want als je mensen daar vraagt hier, want uh, nou ja, ik vraag altijd maar gewoon alles, mm -hmm. um, dan uh, zijn ze niet echt uh, heel erg happig daarop. Zeg maar. ze, eigenlijk zeggen ze allemaal, um, want de convicts zijn hier tot aan, de eind, tot aan het eind van 1800, yeah. hebben ze hier dus de convicts geplaatst en daarna kwamen... Uh, zeg maar boten met uh, gewone, of, nou ja, gewoon de gezonde bevolking zeg maar, van Engeland. Mm -hmm. En Schotland en Ierland. Dus uh, iedereen, als ze familie hebben, of als ze afstammen van mensen uh, uit het Verenigd Koninkrijk, dan zeggen ze dat gewoon. En als je dan doorvraagt van nou, zijn ze veroordeeld? Waar dat veroordeelden? Of zijn dat moordenaars? of weet ik veel. Dan zeggen ze altijd eigenlijk nee. Nee. nee want, uh, dus ik denk niet. Ja. ja, want. Wij zijn natuurlijk trots dat wij zeevaarders zijn geweest, en weet ik wat allemaal niet. En ja, ja. Australiërs, dat zijn uiteindelijk gewoon criminelen. Ja, het zijn echt, ja, maar het is ook niet echt natuurlijk iets om trots op te zijn. Nee. En uh, ja, ik kan me voorstellen, ik bedoel, sommige. Uh, uh, hoe heet dat? Uh, ja, als je voor, of als je veroordeeld bent voor iets. En dus ligt ook vaak wel, uh, nou, vaak, het kan zo zijn dat er een psychologische stoornis of zo aan tegengrondslag ligt. Ja. En Die kunnen dan ook over generatie op generatie doorgegeven ja. worden. Dus moet je nagaan wat er dan gebeurt met zo'n bevolking? <laughs> ja. Ja. <laughs> ja. Maar het zijn toch hele, vaak ja. hele leuke, aardige en ook beschaafde mensen. Ja, vind ik echt, ze zijn heel erg. Uh, Heel relaxed en uh, ze zijn, vinden ook uh, Europeanen altijd onwijs interessant. Ja. En, uh, en uh, ja, ik, bijvoorbeeld, ik speel hier hockey. En uh, nou, dan horen ze dat je uit Nederland komt. Nou, dan word je eigenlijk gelijk al aan het beste team geplaatst. Nou, ik ben echt geen goede hockeyspeler hoor. Echt niet. Ik kan er echt bakken niks van. <laughs> uh, maar dat vinden ze dan leuk. Ja. ja en dan denk ik, oh, die komt uit Nederland, die kan wel wat. En dan zien ze hem spelen. En dan, uh, dus je voelt je en, erg nou, welkom je daar, daar in Australië. Ja, heel erg. Leuk. Sophie, ja, bedankt voor je gevangenisverhalen. En uh, ik hoop je snel weer te spreken over een uh, ander onderwerp. Uh, ja, komt goed. Ik uh, ben er snel weer. Also. Leuk, dank je wel. En uh, een fijne, fijne nacht, dag hè? daar. Ja, dank je. Dan gaan wij naar... Uh, hoi. Dan gaan wij naar Tilbert in Colombia. Goedenacht. Goedenacht, hallo. Uh, zit daar uh, vanwege het volleybal, vanwege de... Uh, hoe heet het ook weer De... De, de Olympische. De World Games. De World, World Games, ja. En jij zit bij de Internationale Korfbalbond. Dat zeg ik goed, hè? Klopt. Maar ja, dat vind je goed. Je hebt zelfs een rondleiding gehad in een, een gevangenis in Bolivia. Hoe was dat? Ja, dat klopt, ja. Ik, dat was een jaar of twee, drie geleden. Mm -hmm. Toen was ik in La Paz, de San Pedro-gevangenis. En die, die gevangenis, die, ja, die wordt ook in allerlei reitschitsen aangegeven: van joh van alles. daar kun je een rondleiding krijgen van de gevangenen zelf. Ja, want het is bijna een soort dorp, is dat toch? Ja, dat klopt, ja. Dat, uh, als je daar binnenkomt, heb je gewoon winkeltjes. Je kan de biljarten, je hebt een kappertje. Uh, vrouwen en kinderen lopen rond. Bizar, hè? Dus het is echt heel gek om te zien, ja. En uh, door wie ben je daar rondgeleid dan? Ja, dat is wel grappig. ook bestonden voor... Uh, ja, voor de tralies als het ware. En dan gingen we onderhandelen met een aantal mensen die dan Engels spreken. En dat was in mijn geval dan een Duitser. Yeah. En dan onderhandel je een beetje over de prijs. En de bewakers die kijken wel een beetje mee. Want ik wil ook wel een paar centen meevangen. Mm -hmm. En dan uiteindelijk hadden we een afspraak gemaakt. En toen mochten we naar binnen. Nou, dan loop je eerst al met je rugtas naar binnen door de metaaldetectoren. Maar iemand die ook wel in je rugtas kijkt. Dus je kan mee naar binnen nemen wat je wil. Bizar, ja. Yeah. Ja, en uh, nou, toen, toen liet hij een beetje zien hoe de gevangenis in elkaar zat. Wel liepen er dan nog een mannetje of acht omheen. Dat waren dan de bewakers van ons. Dus dat, niet de bewakers van de gevangenis zelf, maar gewoon gevangenen. <lacht> Die de wat je de gaten hielden. En uh, nou, dan kregen we een rondleiding. En dan zie je dat er inderdaad, aan de ene kant een geval, zoals in Bangladesh, dat er dus echt mensen met z'n tien, twintig in een cel liggen. En helemaal geen ruimte. Maar er zat er ook een drugsbaron. Uh, en die had een uh, behoorlijk grote ruimte. Uh, met een uh, jacuzzietje daarbinnen. En koude uh, kabeltelevisie, die, uh, die had wat hij wilde hebben. Wat, wat gek. Maar, maar hoe wordt er dan in zo'n land tegenaan gekeken? Dat, of zijn ze dat al zo gewend dat de gevangenis op die manier werkt? Ja, dat, ja, dat zijn van die dingen die, die, die zijn ontstaan... In, uh, Af en toe dan breekt dus onrust uit, want er zijn er uh, uitbraken of er zijn er oproeren. En dan is het wel even in de publiciteit. Ja. Maar ja, dan, dan kun je snel verwateren dat, want het zijn toch de lagere klassen die daar voornamelijk zitten. En dat heeft toch minder prioriteit kunnen leggen. Ja, maar, maar zo'n gevangenis moet dan ook gigantisch groot zijn als het een heel dorp is met een kapper en alles erop en eraan. Ja, dit was wel een uh, behoorlijk groot uh, gevangenis, ja. Ja. Dus je hebt in verschillende ruimtes en dan zeggen ze nou, deze hoek, daar is twee weken geleden nog iemand uh, om het leven gebracht. Dus kun kan beter uh, s'nacht niet lopen. En uh, elk jaar werd uh, dat was ook wel een leuk jaar, elk jaar werd er een voetbaltoernooi georganiseerd Onderling. En dat werd uh, gesponsord door Coca-Cola. <laughs> ja, en korfballen, doen ze dat daar ook? Nou, ik ben wat proberen op te zetten, maar ik ben toch snel gestopt. Ja, ja. En, en die Duitser die uh, jullie rondgeleid heeft, uh, leeft hij nog? Ja, dat is even de vraag, want ik uh, las twee weken geleden op het internet... dat er een Duitser was omgekomen in diezelfde gevangenis, oh. in de sauna. En hij had net even te lang in gezeten, waarschijnlijk oh, ja. onder dwang van uh, medegevangenen. Oh, jezus. En uh, die, die, die Duitser, waarom zat hij daar? Ja, alle um, Europeanen die er zitten, dat zijn uh, ja, ja. Ja, ja. Hey uh, Tilbert, leuk dat je zo uh, de eerste keer in onze uitzending wilde zijn. En ik hoop uh, dat we je vaker kunnen bellen daar uh, vanuit Colombia. Hartstikke leuk, ja. En uh, succes met het, uh, met het uh, korfballen daar. Het gaat helemaal goed komen, dankjewel. Fijne dag. Hoi. Hoi. Ja, in de studio uh, ondertussen uh, binnengeslopen ja. Frank van het programma Nachtbrakers. Yes. Frank, waar ga je het over hebben? Ik ga het over de tandarts hebben. Oh, je bent zeker zelf naar de ja, tandarts geweest. Ja, dat was verschrikkelijk. En ik, en ik had het er al eens eerder over gehad op de redactie met, met onze collega's. Mm -hmm. En alleen maar horrorverhalen van de mensen. Dus ik dacht van, nou ja, dat is wel iets wat zo speelt... waar ik het wel gewoon twee uur lang over kan hebben op Radio 1. Heb jij een leuke tandarts? Ja, ik heb een nieuwe tandarts. Want dat is het, vaak het euvel van als je verhuist... dat je dan bij je oude tandarts blijft, maar die is dan te ver weg... en dat je dan niet meer gaat. Dus ik was een tijd niet geweest. En uh, toen ging ik weer. En ik heb nu wel een leuke tandarts. Ik had daarvoor nog eens, uh, een stomme tandarts, zeg... Maar het is uh, grappig dat heel veel mensen nog, uh, ook al zijn ze al best wel oud... nog steeds de tandarts hebben die bij hun ouders zitten. Ja, de heb de jij dat ook? Ja, heb ik ook. Ik moet altijd naar Zutphen en Zadenmarkt met de tandarts. <laughs> hey, ga je? Ga je ook? Ja, ik ga wel. Ik heb, heb echt een hele toffe tandarts. En die is ook echt heel goed. En uh, ja, die, die zorgt ook dat mijn tanden echt helemaal mooier zijn. Want hij wil niet dat mensen, als ze mij op tv zien, dat mensen denken... oh, wie is een tandarts? ja, ja. Dus, uh, en, en die zegt ook: ja, die is ook gewoon hard en zo. Je zegt: ga ja, niet zeiken, kom nu, nu er zitten en ik maak het gelijk om in orde en, uh, en wegwezen. Maar bleek je ook je tanden en zo dan? Nee, nee, dat is heel slecht. Nee, dat doe ik nooit. Nee, ik had dat gewoon schoonmaken. Oké, okay, maar omdat je natuurlijk een stralende glimlach moet hebben op tv. Ja, maar de bleken de, dat het is uh, schijnt echt hè? niet goed te zijn. En het ziet er volgens mij ook heel onnatuurlijk uit, ja. Ja, ze je doet dus je dus dat het, uh, ik weet niet hoe het zielen of zo heet dat. Ja, nee, het, is het, gaat ze ja dan? het is een dan. Ja, het maakt zich gewoon een beetje schoon, maar. Ja, ik, ik, heb nu, ik heb vrij goede tanden. Ik heb bijna ook nooit gegaan. Maar zit je je hele leven al bij die tandarts uh, Nee, ik ja, zat, zat eerst bij een andere. en die, die vond ik dus ook heel eng. Maar deze nieuwe, die uh, nou, zit ik ondertussen ook al, weet ik veel... van was mijn vijftiende bij, misschien, misschien ook al veertien ook, ook uh, jaar of zo. En je ging niet met knikkende knietjes, want in het begin dus wel, bij die andere tandarts Ja. Maar deze is wel oké? Okay. Nou, ik ga nog steeds met knikkende knietjes, want... Ja? Angst, of nee, mijn pijn is mijn grootste angst. Maar hoe kan dat dan? Want op zich, ze doen het toch niet... Althans, heel erg pijn doet het ook weer niet. Nou, ik heb wel mijn verstandskies allemaal laten trekken. Oh. En daar ben ik wel echt ziek van geweest, ja. letterlijk. Had je ook zo'n wang? Zo ja, ja 39,5 uh, graden koorts en uh, in bed liggen. En uh, ja, vreselijk. Ja, dat komt er nog bij. Zo'n tandartsbezoekje, aan zo zo'n controle. Maar dat kan op zich wel. Maar als je ook nog verstandskies moet laten trekken en zo. Heb jij je laten trekken? Eentje. Oh. Maar dan, dan boven, dus dat scheelt dan weer volgens mij. Volgens mij is onder weer... De die anderen ge... moeten nog? Nee, nee, ik denk het niet. Ik heb er wel ruimte. Ik heb een spleetje tussen mijn tanden, dus hij kan het, alles kan nog ja, een beetje Ja, ze gaan ook vaak vervelend lopen doen, hè? Ze gaan vaak een ze beetje opsteken en dat soort dingen. Je hebt ze allemaal weg laten houden. Ja. Oh, en met, uh, ja, ik er af en toe had ik er wel gewoon een beetje last van. Ja. Het is een beetje op spelen, nu op nergensmiddag. Ja, iedereen heeft er wel last van. En daardoor gaat het ook over de tandarts 0801121. Je kan inbellen, 0801121 met jouw ja, horrorverhaal Of misschien wel, nou ja, zoals jij, Filemon, gewoon een heel goed verhaal eigenlijk. Fijne tandarts. Precies. Ontzettend veel plezier met je programma. En uh, wij zijn de volgende week weer met De Wereld van Filemon. Verhalen uit het buitenland. Tot dan, hoop ik. Kan ik een beetje rum pakken? Ja, pak maar. Zo pak je. Je wil. De Wereld van Filemon. De